Mark Visser met het NOS de CDA-fractie steunt het besluit van minister Leer om de Angolese asielzoeker Mauro uit te zetten. Gisteren had CDA-woordvoerder Knops ook al gezegd dat hij achter Leer staat. De fractie heeft daar nu nog eens over gepraat en volgens Knops steunen alle leden hem. Knops zei wel dat Mauro alsnog een studievisum kan aanvragen waardoor hij mogelijk langer kan blijven. Knops benadrukte dat gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld. De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal gegroeid met 2,5%. Consumenten gaven meer geld uit en bedrijven schroefden hun investeringen op. Dit is de sterkste groei van de Amerikaanse economie in een jaar tijd. Cijfers lijken erop te wijzen dat het gevaar van een recessie in de VS is afgewend. Maar de werkloosheid blijft onveranderd hoog. Daarvoor is de economische groei niet sterk genoeg geweest. In Amsterdam is een schip met VWO-scholieren vertrokken voor een reis van een half jaar over de Atlantische Oceaan. De leerlingen doen mee met het onderwijsproject School at Sea. Dat is bedoeld om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. De onderwijsinspectie houdt in de gaten of de leerlingen goed onderwijs krijgen. Aan boord zijn 34 leerlingen. Op één na zitten ze allemaal in VR VWO. De reis kost zo'n 17.000 euro per persoon. Het schip gaat onder meer langs Panama, Cuba en Bermuda. Het is niet gelukt om de naam te achterhalen van de Engelse soldaat van wie begin dit jaar met een helder resten werden gevonden. Vast staat wel dat het de resten zijn van een Coldstream Guard die in 1799 in een gevecht met Franse troepen om het leven kwam. De archeologen wilden vaststellen wie het was. Na archiefonderzoek in Engeland bleven zes namen over van Coldstream Guards van wie in die tijd de soldijbetaling was stopgezet. Verder zijn de archeologen niet gekomen. Het weer, vanmiddag steeds meer zon, het is 13 tot 16 graden. Morgen in het noordwesten, dikke wolkenvelden, elders sluierwolken en ook wel wat zon. Daar wordt het dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staat file op de A4 Amsterdam Den Haag, bij Zoete Rijndijk 6 kilometer.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 I say you're the bestest Lin for a big kiss Put his favorite perfume on go play a video game It's you, it's you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 Well, there's something I never told you about that night. Why is While you were sitting in the back seat smoking a cigarette you thought was gonna be your last, I was falling deep, deep. FM. you to justify my Nooit FM.